In Marokko is een Amerikaans legertoestel neergestort... en daarbij zijn twee militairen omgekomen... en twee andere militairen gewond geraakt. De MV-22 Osprey was vertrokken van het vliegdekschip Iwo Jima... voor een training met het Marokkaanse leger. Een nog onbekende oorzaak stort het toestel... ten zuidwesten van de havenstad Agadir neer. Het toestel is een vliegtuig en een helikopter ineen. Het toestel heeft helikopterwieken en kan daardoor rechtop stijgen... maar het vliegt als een vliegtuig. Het Amerikaanse leger heeft een onderzoek ingesteld... Het weer Vannacht wisselen wolken en een bui zich af bij 4 graden. Morgen eerst zondag, daarna weer enkele buien bij een graad of 12. Dat was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Opnieuw, uh, goedenacht en goed te weten dat u nog steeds bij ons bent. Met excuses nogmaals voor mijn uh, nogal heese stem. Maar ik heb gelukkig van die zuigtabletten, zuigtabletten gebaseerd op IJslands mos. Nou, Het is aan u om te bepalen of het helpt. Excuus nogmaals, maar eh, we gaan proberen om er een mooi tweede uur van te maken. En ik eh, hoop te gaan praten met u over mensen, over ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar voor nu zegt, die verhalen mogen niet vergeten worden. En dat omdat ik in het vorige uur gepraat heb met regisseur Frans Weiss... over zijn documentaire over de Joods-Duitse kunstenares Charlotte Salomon. Welke verhalen moeten verteld blijven worden... Het verhaal van een kunstenaar, van een verzetsheld, van een politicus. Of misschien het verhaal van uw vader of moeder, opa of oma, neef of nicht. Hoe hebben zij de oorlog beleefd? Hoe heeft de oorlog hun leven verder beïnvloed? Daarover ga ik graag met u in gesprek. U kunt ons bellen op 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna@ncv.nl En twitteren kan met hashtag Casaluna. Louis, nacht. Goeienacht. Goeienacht. Uh... Ik moet even vertellen, ik ben 9 mei-jarig ja. en 10 mei brak de oorlog uit. En toen werd ik, en dus 9 mei werd ik 11 jaar. En 10 mei, ik woonde buiten een grote villa. Mijn vader was uh, op een gemeentetrein, was gemeentantenaar. Daar woonde ik een hele grote tuin erbij. En toen zaten we met een stuk kaart in de kelder buiten het huis... Tja. Onder de grond. Dat was tegen mijn vader gauw een paar bedden neergelegd. Dat was s nachts vier uur. En daar zaten we. Het begon de oorlog. Een Waalhaven. We wonden vlak bij Waalhaven. We zijn trouwens drie keer uitgebombardeerd Maar dat doet dan... Ik kom zo aan mijn verhaal wat ik dan wil vertellen. Ja. En... Uh, uh, uh, dus... Uh, zaten we dan. Uh, zat ik met die kaart... En, we zijn totaal drie keer gebombardeerd, Vlak bij Waalhaven, Dus dat lagen we voor die Engelse vliegtuigen in gevaar. En er werd ons huis gebombardeerd. Maar goed, eh, wat ik eigenlijk wil vertellen. Ik heb de hele oorlog meegemaakt. Verscheidende malen bombardementen in Rotterdam meegemaakt. Hmm. Het eerste bombardement is verscheidende malen is Rotterdam. Daarna gebombardeerd door de Engelsen. Dat eh, op Feyenoord en het mislukte. Maar wat ik nou eigenlijk wil zeggen. Ik heb ook de hongerwinter meegemaakt in yeah. Rotterdam. En toen was ik jochie van 15, dus was in januari 45, ben ik op de fiets naar, nou, ik had een tante in balk wonen, ben ik op de fiets daar gaan naartoe gegaan om eten te ja. verzamelen. Je kon je ruilen, ik had een paar pakken zout mee, dat was goud waard bij de boeren, want zout was er niet, dus daar kon je eten mee ruilen. En ik ben ongeveer uh, de IJssel, net voor de IJssel. die ben ik later de IJsselbrug overgegaan. En nou weet u, heb je misschien ook wel gehoord dat er dan konvooien werden, of treinen, werden beschoten door Engelse uh, vliegtuigen. Ja. ja. Omdat daar materiaal voor de moffen enzovoort in zat. Maar in dit geval, ik was op de fiets, fietsen gewoon langs de weg. Een, een Duits konvooi, een aantal Duitse wagens, een paar panzerwagens tevoren... en een paar gewoon wagen waar Duitsers in zaten, waar spullen in zaten. En die werd beschoten. Hè? Dan doken die Engelse vliegtuigen op en nou, wat moest ik? Ik ja. ben zo'n schitterspuitje gekropen langs de weg. Ja, en hoe lang heb je daar gezeten? Wat zegt u? Hoe lang heb je daar gezeten in dat schuttersputje? Nou, dat zal ik zo vertellen. Hoe lang weet ik niet meer. En dat ik, ik was er wel weer kort en hard. uit. Maar die Engelsen doken dus over die auto's heen. mitreerden die auto. En een van die foto's vloog in blond. Mm -hmm. Die chauffeur of die bijrijder. Ik dacht dat de chauffeur was die uit die wagen vloog. Die was er tussen beschoten werden. Die ging onder die wagen liggen. Dan, die dacht hij. Nou, dan ben ik enigszins veilig voor de kogel. Maar er kwam benzine uit, die vagen. En toen stroomde er daar benzine uit. En die jongen die lag in die brandende benzine. Die vroeg in brand door die kogels. En die lag... Moet die, moet die, moet die. Hilft, niet, hilf niet. Hilf en dat zag je allemaal aan als 15 jarig. Nou ja, het zat in die schutterput. Ik hoorde dat ik ja. keek. Nou, ik, ben, ik heb mijn fiets gepakt daarna... toen die vliegtuigen weg waren. En ik ben gewoon linea recta daarvan weggelopen... En er kon natuurlijk niks aan die Duitsers doen. Maar Louis, wat een traumatische ervaring als je 15 bent. Sowieso natuurlijk, maar ook als je 15 bent en je maakt dat mee. Ja, dat is ook een hele ervaring geweest. Maar ik vervoer eigenlijk wat de oorlog was. Hè, dus, het kwam heel dichtbij. Het was tuurlijk, ja, dat, uh, puur anti-Duits natuurlijk. De Engelsen beschoten, dat wist je, dat gebeurde met treinen enzovoort. Dus als je dat hoorde, want vroeger ging het allemaal van mond op mond. Er waren geen kranten of er stond alleen maar uh, Duitse reclame uh, in, zou ik maar zeggen, voor de oorlog. En uh, dat wist je, dat hoorde je, dat dat gebeurde, maar dat ik dat beleefde. Dus ik ben er echt van weggerend. Ja. En nou, toen wist ik wat oorlog was. Hè. Engelsen die ons dan bevrijden moesten of die ons zouden gaan bevrijden. Dat wist je, de Engelsen aan onze kant. Rotterdam met die bombardementen ook wel meegemaakt op van Feyenoord. Dat, dat zei je, ja. Dat ja. Dat kwam ook voor, maar het waren toch je vrienden. En de vijand die werd beschoten. En nou ja, dat, eh, ik had wel langs in dat schutterputje, maar ergens vond ik het fijn. Maar toen die, laat ik maar zeggen, ik zeg nog altijd mof tegen Duitsers die van mijn eigen leeftijd zijn. Eh, niet tegen jongeren, want nee. die hebben er niks mee te maken, nee. maar... Nou ja, dat is mij bijgebleven. Dat toen besefte ik van een jongen wat oorlog was. Hè. Dus dat ja, Louis. Ja, twee ja, kanten en, waren. Ja, twee kanten. En je ziet dan ook wat oorlog teweeg kan brengen. Al brengt het, dan, uh, het leed dan ook in dit geval, althans. Al is het dan een Duitser in jouw geval die, die daar, daar ligt onder die auto. En je ziet wat oorlog ja. teweeg brengt. Een, een, een indringend verhaal, Louis. Dank je wel daarvoor. Ja, oké. Okay. En een goede dat nacht vind ik nog. Ik dacht dat dat verteld moest worden, begrijpt u? Ja, dat is een dat verhaal, verhaal dat verteld moet aan. worden, absoluut. Twee kanten aan een oorlog zijn. Twee kanten aan een oorlog, absoluut, Louis. Ik weet niet wie die Engelsen zijn en ik weet niet, dat weten die Engelsen die beschoten natuurlijk, nee. En ik weet niet wie die Duitsers is. Maar er lag wel een jongen dood te gaan en ja. dat is inderdaad het feit, oorlog uh, is altijd lelijk. Louis, ja. dankjewel voor je verhaal en een goede okay. nacht nog. Dag. Goedenavond verder, dag. Verhalen die verteld moeten blijven worden over de oorlog. De verhalen van mensen, verhalen van ervaringen. U kunt bellen 0800 1121 mailen, kan naar kazaluna En twitteren kan met de hashtag Kazaluna. En ook in de Nederlandse muziek zijn veel verhalen over de oorlog verteld. En een heel ontroerend verhaal vind ik het verhaal van de goochelaar Ben Ali Libi. Ook hij kwam om in de concentratiekampen. En Willem Wilming schreef een schitterende tekst over die Ben Ali Libi. Nu Uitgevoerd door Johan Hogeboom, Pas en Ludo van der Winkel. Op een lijst met artiesten in de oorlog vermoord... Stond een naam waarvan ik nog nooit had gehoord...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 ...en Ali Libi, de goochelaar. Toen vonden de vrienden van de weduwe Rost... ...dat Nederland nodig moest worden verlost... ...van het wereldwijd joods wistisch gevaar. Ze bedoelden natuurlijk... ...die goochelaar. Wie zo dikwijls een zijn duif... Of een bloem had verstopt. Kon zichzelf niet verstoppen toen er hard werd geklopt. Op straat stond een overvalwagen klaar. Voor Ben Ali Libi, de goochelaar. In het concentratiekamp heeft hij misschien...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 Denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar? Voor Ben Ali Libi, de goochelaar. Ben Ali Libi, de kleine slemiel. Hij rustte in vrede, God hebben zijn ziel. Ben Ali Libi. Het verhaal werd verteld door Willem Wilmink... en werd gezongen door Johan Hogeboom, Bas Maree en Ludo van der Winkel. Het is een liedje dat ook terug te vinden is op hun recente cd, Niet aaien. En met diezelfde voorstelling zijn ze ook in het theater te zien. Vanavond bijvoorbeeld in Almelo verhalen uit of over de Tweede Wereldoorlog nu, wat u betreft, niet vergeten mogen worden. Die verteld moeten blijven worden. Daarover kunt u ons bellen, 0800-1121. u kunt ook mailen naar casaluna.ncv.nl en twitteren kan het hashtag Casaluna. Ad, nacht. Ja, goede Ik spreek me uit voor laat hem huilen. Daar, Ad. Uh, het onderwerp spreekt me erg aan, want uh, ook gezien de omstandigheden, dat het leed in oorlog was over Syrië, noem maar op, en menselijk leed wordt wordt aangedaan. Ja. En, uh, in, op dit specifieke onderwerp, zeg maar, ik, uh, ik ben een nakommertje. Hoe oud ben je? Ik ben 42. Ja. En een oom van mij die is uh, in uh, neukomers terechtgekomen vanwege zwart handel. Mm -hmm. In 1943. Ja. Maar de, uh, de verhalen die die man uh, geschetst heeft, die hebben zo'n indruk op mij gemaakt. Uh, de tragiek die, die iemand gewoon kan overkomen. Uh, hij vertelde bij aankomst, was je aan het zingen met een Fransman en uh, toen werd er een tor neergelegd met een plank. Toen dus moesten ze allebei op gaan zitten. Toen kregen ze een meloen in een hand en een pen in de mond. En degene die het eerst wat zal laten vallen, die, uh, die kreeg de kogel. Dus dat was zijn binnenkomst. Ja. En hij vertelde het, zeg maar om te overleven, dat je met, als je een appeltje kon krijgen, dat die dan verstopt werd in de ontlasting. Tot de gelegenheid was om dat stiekem alleen op te kunnen eten en de overlevingstechnieken zeg maar als hij er aan te werk werd gesteld in die bossen was het, uh, hij zich nooit de kapel aan kijken altijd met je rug naar die vent zo min mogelijk ook contacten dat, dat je opvalt en de, de gedurende de geschiedenis werd hij steeds mager. zijn nummer werd uh, te laag uh, hij overleefde nog dus dat links en rechts vertelde hij dan bij de kamparts dat er werd besloten uh, ja bleef je leven ja, nee ja. Maar dat, dat al maakte heel veel indruk. Maar wat het allergrootste indruk op mij heeft gemaakt... is dat hij altijd met het meeste veel passie en vuur vertelde... dat bij terugkomst in Holland, dat hij nog uh, 30 kilo woog... dat hij begon met een blikje hemertje te tillen op de plaat. En dat uh, na een week met water kon hij dat vullen. En toen kon hij dat ook op tillen. En uiteindelijk de fiets. En zo vertelde hij dat, vol passie. En dat maar meestal, hij zijn, zijn uh, kracht weer hervond als het ware. Ja, en dat, maar ik, het, het, dat heeft me altijd afgevraagd en hij is natuurlijk overleden. En het is jammer dat ik nooit heb kunnen vragen hoe, hoe, ja, hoe je daar op zo'n wijze uit kan komen. Ja, ja, waar hij die kracht vandaan haalde als het ware. Hè? Ja. ja, ja. Altijd, wat, wat doen die verhalen nu met je? Je, je, je vertelt het verhaal nu, maar je, je zegt ik vind het jammer dat ik hem bepaalde vragen niet meer heb kunnen stellen. Maar als het straks weer 4 en 5 mei is, op welke manier denk je dan terug aan je oom? Uh, met, met respect. Dat, dat en, en ook voor alle mensen, zeg maar, hè, dat, er, dat er zoveel leed is. En zoals de vorige spreker zei, dat vindt plaats in twee kanten. Er, is geen, er zijn geen daders meer. Er is eigenlijk alleen maar verdriet. En, maar toch de, ja, de overlevingsbrang van de mensen, hè, om toch weer een samenleving te vormen. Om toch weer door het leven te herpakken naar een stuk idioterie. Ja, dus die, die, die veerkracht, als het ware. dat is vooral wat je is bijgebleven uit de verhalen van je oom. Ja, ja. Natuurlijk die vernedering in het kamp. maar daarnaast die veerkracht om dat leven weer, weer op te pakken. Om um, een menselijkheid uh, te hervinden. Niet. niet uh, te, ook niet, niet uh, van, van slachtoffer in dader veranderen. Nee, nee. Op de een of andere En dat. En dat het is zo vreemd, zo moeilijk vind ik nu gezien deze tijden. Dingen zijn zo dichtbij. En we doen er alles aan, maar er vinden ook zulke vreedheden plaats... waar allerlei mensen weer de dupe van zijn. Die, die ja, dramatische invloed hebben. Ja, kijk naar Syrië bijvoorbeeld hè, deze dagen. Nou, zonder meer. Ja. Dus uh, ik, ja, op zo'n dag als 5 mei denk ik mijn maar ook alle... Ja, het, uh, specifiek op de oorlog, maar eigenlijk alles, alle oorlogsslachtoffers op het moment. Ja. En je viert ook zijn veerkracht als het ware, hè? Ja. ja. ja, ja. Mooi, Ad. Dank je wel voor je verhaal. Zeg, dank je wel. En, en tot een andere keer. Dank je wel. Dag. Van Ad naar Marco. Marco, goeienacht. Goeienacht. Welk verhaal moet wat jou betreft verteld blijven worden? Een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog? Ja, het zijn er eigenlijk meerdere. Um... Wat is het belangrijkste verhaal voor jou? Ja, ik zal een paar korte dingen noemen. Um, ik heb uh, twee ooms gehad die uh, dwangarbeiders zijn geweest. Waarvan de een het niet heeft overleefd. En de ander uh, heeft het ten nauwe nood overleefd. Mm -hmm. Dus dat uh, heeft wel impact gehad in mijn leven. Ja, en op welke manier? Nou, dat die verhalen eens in zoveel tijd wel, wel verteld werden. Dus dat ik eigenlijk altijd met de oren geconfronteerd ben geweest. Ja, ja. En mijn vader is uh, diverse keren ondergedoken... om aan de arbeidsaars... of aan de, ja, de, de dwangarbeiders dus ook te ontkomen ook. En mijn vader uh, heeft een aantal de ellende gehad... dat hij ook nog eens... Uh, naar Indonesië gestuurd is. Had hij net de Tweede Wereldoorlog overleefd... kon hij daarna nog een keer in de oorlog in. Ja, en hoe is hij daar uitgekomen? Niet zo heel goed. In welke zin niet? Hij heeft daar feestelijke dingen meegemaakt. En uh, oh. hij kon er niet zo heel goed over praten, maar... een enkele keer heeft hij daar wel eens wat over laten doorschemeren... en het was... Vreselijk. Ja, ja. Wat betekende uh, het feit dat je vader die geschiedenis had, hè? Wat betekende dat uh, voor jouw relatie met je vader? Um, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik, uh, ik had best een goede relatie met mijn vader. Uh, ik heb daar, daar niet onder geleden, maar... Um, uh, ik vind het wel heel triest dat, dat hij dat mee heeft moeten maken. Want uh, hij vertelde ook over rijke mensen uit zijn dorp waar hij vandaan kwam. Die konden ook gewoon uh, hun vader geld neertellen om er niet heen te hoeven. En hij kwam uit een arm gezin en hij moest erheen. Ja, ja. En, en uh, hij heeft vreselijke dingen moeten meemaken. Gewoon dat hij op een uh, wagen zat en dat er mensen van de kar werden doodgeschoten. Dat soort dingen. Hoe heeft het jouw uh, leven verder beïnvloed? Het feit dat er zulke uh, ja, treurige en, en gewelddadige dingen gebeurd zijn... rondom jouw familie in die Tweede Wereldoorlog en daarna in Indonesië? Um, nou, wat, wat in ieder geval mijn, uh, mijn leven getekend heeft... is dat ik dus uh, sinds een aantal jaar is die... Uh, Identificatieplicht uh, gekomen. Ja. En daar kan ik niet aan meedoen. Omdat je vindt dat uh, die identificatieplicht een, een risico vormt. Ik moet dan te veel denken aan de uitwijs. Mm -hmm. En wat betekent Mijn... het voor jou dat je daar niet aan meedoet? Hoe uh, beïnvloedt dat jouw leven praktisch gezien bijvoorbeeld? Nou, dat ik dus nooit een uh, identiteitskaart bij heb. Maar heb je het wel? Ik... Heb, je, heb je een paspoort of heb je een rijbewijs? Ja, ik heb wel een paspoort. Kijk, als ik naar het buitenland uh, ga, dan heb ik wel een paspoort mee. Maar, maar je neemt hem niet mee als je uh, boodschappen gaat doen? Nee. nee. nee. En, en heb je daar wel eens problemen mee gehad al? Nee, gelukkig nog niet, maar, maar ik, ik kan hem niet omdat je zegt, van dat doet mij te veel denken aan die auswijs. En te veel ja. dus ook aan de verhalen uit jouw, uit jouw familie. Maar Marco, ik heb nog een andere vraag aan je. Want je had het over een van jouw ooms. Hè, die, die, die heeft de oorlog overleefd na uh, die periode van dwangarbeid. Ik sprak net met Ad. En Ad zei ja, uh, uh, mijn oom uh, uh, um, uh, had daarna een enorme veerkracht om dat leven weer op te pakken. Uh, herken je dat verhaal ook? Wat betreft jouw oom? Ja, wel een, wel een beetje. <coughs> maar niet zo sterk als bij uh, die act, nee. nee. Nee, wat dat betreft uh, zijn zowel je oma als je vader getekend door die oorlog? Uh, ja, zeker. Gaat dat in die zin ook voor jou? Of heb je meer van... Ik, ik, ik ben kritisch op maatschappelijke ontwikkelingen dankzij die verhalen... of ben jij ook getekend door die oorlog, door die verhalen van je familie? Nee, het is, het is meer dat ik heel erg kritisch ben mm. uh, naar wat er uh, nu nog gebeurt. Mm -hmm. Zijn er uh, andere voorbeelden te geven? Uh, nou, in, in, in, de, in de tijd dat er uh, mensen werden opgesloten, dat gebeurt nog steeds, uh, die niets gedaan hebben... Maar alleen zogenaamd illegaal zijn in Nederland. Daar kan ik me daar vreselijk over opbinden, ja. Ja, en dat heeft ook weer te maken met de geschiedenissen van jouw vader en van je ooms. Marco, dankjewel voor je Mete. reactie. Mede. Ja, ja, begrijp ik. Marco, dankjewel voor je reactie. Oké. Okay. En ik wens je nog een goede nacht. En ik jou met je stem wel, trouwens. Ja, dankjewel. Ik neem nog een uh, fijne keelpas die je eens goed vindt. <laughs> Dag, Marco. Ik ben slecht zien, dus ik ben er extra gevoelig voor. Ja, ja, het spijt me. Ik hoop dat het volgende week weer wat beter is. Ja, ik Afgesproken. ken je stem ook anders. Ah, gelukkig. Nou, dat doet me dan weer deugd. Marco, dankjewel en uh, tot volgende week dan, hè? Oké. Okay. Dag. Ja, liedjes over de oorlog. Ze zijn veel geschreven in Nederland. Willem Wilmink was wel een, een, een groot leverancier van teksten over de oorlog. hoorden net al dat liedje over Ben Ali Libi. En voor Willem Nijholt schreef hij echt een prachtig liedje over... dat die oorlog ja, eigenlijk voor schoolkinderen heel gewoon was. Je had heel andere zorgen dan de oorlog als je op school zat in die uh, jaren 40-45. Een liedje van Willem Wilmink met muziek van Harry Bannink... gezongen door Willem Nijholt inderdaad. Oorlog. Het was oorlog, we zaten gewoon in de klas Je was bang voor een vak waar je slecht in was Je was bang voor een beurt zo ineens voor het bord Niet bang voor de oorlog, maar voor je rapport De Duitse soldaten marcheerden maar aan De Duitse soldaten, wat zongen die dan? Er bloeit een wit bloempje daar ginds op de heide. Of in de maand mei is de winter voorbij. We vonden het mooi, zo'n soldatenlied. Het kwaad dat ze deden, dat kenden we niet. Maar soms was er doodsangst voor het gerucht Van vliegtuigen met mooi weer in de lucht Mooi weer, dat betekende levensgevaar In een kelder zaten we dicht bij elkaar En de buurman speelde zo dapper voor spook En we moesten er nog wel om lachen Na een bombardement, nieuw speelterrein met gras en cement. Daar speelde je dat je gesleugeld was, dan lag je een tijdje dood in het gras. Je maakte een voetbal of hoogbellenbom van proppen, papier, elastiekjes erom. Het leven ging meestal gewoon maar pang, Maar soms was je bang. Soms ben ik nog bang. Oorlog van Willem Nijhold terug te vinden op de CD Portret. Dit is Casa Luna bij de NCRV op Radio 1. En vannacht praat ik graag met u over verhalen uit de Tweede Wereldoorlog... die verteld moeten blijven worden. En dat naar aanleiding van het gesprek in het vorige uur... met regisseur Frans Weiss over de documentaire die hij maakt... over de Joods-Duitse kunstenaresse Charlotte Salomon. Als u mee wilt praten, dan kunt u ons bellen op 0800-1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncrv.nl... en twitteren kan met hashtag Casaluna. Jan, goedenacht. Hallo. Dag Jan. Welk verhaal over de Tweede Wereldoorlog mag, wat jou betreft, nooit vergeten worden? Welk verhaal moet verteld blijven worden? Ja, dat is een, dat is een, een heel raar verhaal eigenlijk. Of een raar verhaal. Het is, ik, ben, uh, ik ben nu 72. Ja. Dus ik, uh, ik heb die oorlog alleen de laatste jaar een beetje meegemaakt. Ja, die jonge winter. Als kind zijnde weet je geen eens wat honger is. Dus dat, dat is allemaal betrekkelijk. Maar dat gaat het eigenlijk niet om. Mijn vader, die, die zat in het verzet. Hè? En, en Dat heb ik hem wel eens gevraagd. Ja. Hoe is het nou mogelijk, want waar de negen kinderen... dat je die kinderen, dat je in het verzet gaat... Met de meest gevaarlijke dingen. En je hebt negen kinderen. Ja, ja dat is wel inderdaad een goede vraag. Want hebben natuurlijk jullie ook in zekere zin natuurlijk wel een gevaar daardoor? Ja, en mijn moeder. En, en, maar hij, dat, dat, dat enige, want hij praat er niet graag daarover. Hè? Maar ik heb af en toe kon ik daar wel eens, want toen ik wat ouder werd, kon ik daar dus wel over gaan vragen. En dan zei hij: ja, Jongen, je gaat niet in het verzet. Je wordt erin getrokken. En op welke manier werd hij daarin getrokken dan? Nou, ik, een klein voorbeeldje. De, de, de melkboer. Mijn oudste broer. die was 18, 17, 18 toen. En die moest naar Duitsland. En mijn vader zei. Nou, jij gaat niet naar Duitsland. Nou, die is ondergedoken. Dus daar heb je een adres voor gevonden. Ja. Maar de melkboer kwam. Zeg, Hé, hey, dekker, hoe heb jij dat met je zoon gedaan? Nou, en de slager kwam ook. En zo succesivillig ging dat maar door en toen moesten de onderduikers kwamen er bij ons thuis en ja de, de, hij zegt de, de, de, en hij was, ja, hij was een, een echte grivelmeerde AR-figuur, ja. dus principes waren belangrijk, ja. nou en dat deed hij dan je had eigenlijk geen keuze. Je geloof dicteerde dat ook als het ware. Ja, nou, dat geloof, maar de, de, de principes, hè, dat fascisme, hè, dat... Maar goed, daar, daar draaide het eigenlijk niet om, wat ik wil zeggen. Het, het, het is eigenlijk, toen ik een jaar of zes, uh, zeven was, hè, gingen we naar de lagere school, ja. uh, naar zeven, acht... Ja. En uh, uh, ik woon in Amsterdam, maar ik woon in de buiten... Toen de tijd was het de buitenwijk. konden we altijd lekker voetballen. Maar er was één jongen die mocht nooit meedoen van de rest. Want zijn vader was NSB'er geweest. En toen kwam ik thuis en toen zei ik dat. Nou, toen werd hij zo kwaad. Je vader? Zei... Ja, ja. mijn vader. Terwijl hij twee jaar in Saxenhuis gezeten had, hè. Want hij is op een gegeven moment uh, gearresteerd. Ja, hij is. Door de is, Duitsers. Ja. ja. En hebben eerst in, in Vrucht gezeten en toen uh, naar Saxehausen. Maar goed, toen, hij, toen ik dat dus vertelde, zei hij. En jij gaat zorgen dat die jongen gewoon kan voetballen. Want die jongen, hè, die was in jaren 7, 8. Ja. En zijn vader was NSBR. Hè, en dan mocht hij niet meedoen. Nou. Nou, daar was ik zeer trots op. En ik was... Uh, nou, ik, ik, ik kom mijn mondje aardig roeren. Dus uh, ik zei, jongens, geen gezeur. Ik, ik, ik weet zijn naam nog, maar die zal ik niet noemen. Nee. Ik, je, die, die namen vergeet je niet meer. Maar ik zeg, dit... Hij gaat gewoon meevoetballen. Nou, en nou, vanaf die tijd heb je gewoon... Mega voetbal. Kijk. Nou, dat vond ik zo fantastisch van mijn vader. Ja, absoluut. Want, want die keuze die hij op dat moment maakte... He, door te zeggen van, die jongen moet gewoon meespelen... Ja. was dat ook weer een keuze die, die voortkwam uit zijn principes? Dat denk ik, ja. Ik denk dat... dat maar maar zo'n jongen van 7, 8 kan kan toch niet, niet aanrekenen nee. dat zijn vader... He? Maar hij zag het, hè? He? Sommige mensen zien dat niet, de, de, de, de, de. Nou, hij zag het en hij. Maar hij zag het niet dan... alleen. Hij zag het niet alleen. Hij, hij uh, uh, veroordeelde het ook. Ja, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij zei: en jij zorgt ervoor dat die jongen wel mee voetbalt. Wat een mooie vader heb jij gehad. En, nee, en die maar... groot. Ja, dat hoor ik zeg. En die grootmoedigheid, hè? Ja. Uh, Hebben jullie dat ook van hem overgenomen als, als kinderen? Ja, dat, dat denk ik wel, ja. Ik ben net zo'n principefiguur als hij. Ja. Wat dat betreft heeft hij jullie het goede voorbeeld gegeven, begrijp ik. Ja, alleen het geloof is een beetje weg, van mij. Maar de principes maar ik... zijn er nog. Huh? Maar de principes zijn er nog. Ja, ik rijd nog steeds mensen voor de kerk. Ik wil nog niet weg bij die gemeenschap, maar mijn geloof is niet meer zo groot. Nee, nee. en hoe komt dat? Ja. Ja, je leest veel, hè? Mm -hmm. Ja. Dus daar heb... nee, geloof is iets, ja. Ja, dat is een, een discussie, daar komen wij niet uit. Nee, nee, geloof moet je inderdaad geloven, hè? Ja, dat, ja precies, precies. Ja. Maar de principes ja. van je vader, de, de grootmoedigheid... dat is iets wat je bij jezelf ook herkent... en wat ja, je ook ja. herkent bij je, bij je broers en zussen. Ja, dat is uh, de dat is trouwheid aan mensen, hè? Ik, ben, uh, ik ben bijna 50 jaar getrouwd. <laughs> Tegenwoordig ook al bijzonder, Ja, hè? dat is waar. Ja, En gelukkig nog. Hè? Dus, dat eh, ook, kijk. Nee. En dat is ook heel gek. Hè? In onze familie van negen kinderen is er geen één gescheiden. Dus wat dat betreft heeft, heeft die vader van jou... echt een goede opvoeding meegegeven als een Ja, aan zijn maar kinderen. Mijn, moeder, mijn moeder ook. Hoor. Ja, dat geloof ik aan. Maar we hebben het nu even over jouw vader natuurlijk. Ja, was ja, een bijzonder mens. Een bijzonder mens. Mooi dat je ja. zijn verhaal nog... Het enige wat ik, wat ik toch even wilde zeggen... Mijn vader had een eigen bedrijf, schildersbedrijf. Ja. En toen hij terugkwam, was het hele bedrijf natuurlijk naar de knoppen. Hè? Ja, toen hij terugkwam uit het kamp. Ja. Mm -hmm. En toen kreeg hij een, een renteloos voorschot van de stichting 4045... van 5000 uh, gulden. Maar hij moest het wel terugbetalen. Ja, een renteloos voorschot. Ja. Heb je twee jaar voor je, voor je, voor je vaderland in de lik gezeten... Nou ja, goed, dat was, dat, dat was natuurlijk een puinhoop hier in, in Nederland. Dus dat, dat, maar dat, daar je hij ook helemaal niet over. Hij zegt gewoon, nou, oké. Okay. Nou, Een bijzondere man, die vader van je. En ik vind het heel mooi dat je uh, zijn leven eigenlijk weer eventjes uh, voor het voetlicht hebt gebracht, uh, Jan. Ja, dit zijn toch verhalen die die ik die ja die die ja die, die, die, die, die er ook geweest zijn. Hè? Ja, en die verteld moeten blijven worden inderdaad. Ja. Jan, okay. dank je wel daarvoor. Ja, goed. Uh, succes met je programma. He? Dankjewel. En een goede nacht. nog. Ik het beste met je stem, hè? Ja, dankjewel, Jan. Biedag. Ik ga straks lekker slapen. Heerlijk. Jan, dankjewel. Uh, een mailtje kwam er binnen van Rutmer Nap. Rutmer schrijft... Ik volg de gesprekken over de ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik werk voor gastenindeklas.nl. En dat is een organisatie die zich inzet voor levensecht onderwijs. Vorige week nog kreeg ik een vraag van een docent die een gastdocent zocht... die zijn of haar oorlogsverhalen zou willen vertellen aan een groep kinderen uit groep 6. Mochten er nou luisteraars zijn die hun verhaal aan kinderen en leerlingen willen vertellen, kunnen ze zich kenbaar en vindbaar maken via onze site. En zo kunnen wij ervoor zorgen dat de bijzondere en indrukwekkende verhalen ook door de toekomstige generatie gehoord worden, schrijft Rutmart Knap. En als u, zich, als u zich aangesproken voelt, dan kunt u zich, dan kunt u zich aanmelden via gastenindeklas.nl. Jan, goedenacht. Goedenacht. Welk verhaal uit de oorlog moet wat jou betreft verteld blijven worden? Nou, geen ernstig verhaal. Ik vind er al nadigheid genoeg. Dus, uh, maar ik kom uit een klein dorpje. Eigenlijk een gehucht aan de rand van de Veluwe. Ja. En in de oorlogstijd hadden wij onderduikers. Evacuees. En mensen, we hadden in het bos... Wat we, want we wonen eigenlijk midden in de bossen daar... En daar hadden we dan een schuilkelder gegraven helemaal, enzovoort, enzovoort. Dus er was altijd veel actie. En s'avonds werd er altijd, zoals het in het dorp bij ons gezegd werd, gejat. Er werden aardappels weggehaald, er werd groente van het land gehaald, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. En we zeiden, dat, dat kan niet langer zo. Dus mijn vader die ging ervan uit en die zei, iedereen hier in huis, die hier mee eet en die hier en die je onder kan duiken, die loopt s'avonds met twee man lopen ze een wacht bij de boerderijen en om de boerderijen. En dat werd gedaan. Het was regenachtig weer en de mensen die hadden gelopen anderhalf uur of een uur, die kwamen binnen en mijn vader zei, ik was zeven jaar, hij zei tegen mij van, jij gaat met mij mee, we nemen de hond mee en dat was geen beste hond. Dat was een kreng om het maar zo te zeggen. Een vreselijk ondeugende, die werd voer gegeven met de greep of met de gavel. Werd hem daar in het hok geschoven en anders kon je niet bij hem komen. Oh, lekker dier, ja. Ja, maar die kun je in, in zon tijd wel gebruiken. Ja, dat is waar. Nou, dat werd keurig netjes gedaan en we liepen het pad uit bij ons naar de weg. En de hond begon te trekken aan de ketting en die werd helemaal gek uit het schuim op zijn bek staan. We liepen de straat af. We liepen bij de eerste boer om het huis heen. En die zei, wat is er aan de hand? Want die hond die gaat zo te keer. Maar hij blafte straks ook al steeds. Nou, en we gingen uh, weer terug. Er werd drie keer over gevraagd. Is er iemand? Want in de sloot waar het riet groeide... daar uh, was het lawaai. En wij dachten, daar is iemand die zich daar uh, schuilhoudt. Ja. En die is bezig geweest om... ...uit de tuin hier, vlakbij, daar, die, die lag er nog geen tien meter vanaf... ...om daar groente of zo weg te halen. Dus drie keer over gevraagd, is daar iemand, anders laat ik de hond los. En toen werd er gezegd van, nou, dan laat ik nu de hond los. En dat gebeurde? En dat gebeurde. En wie zat er Met in de sloot? Met een vreselijke gil en geloei. Want wat was nou het geval? In de sloot zat een pink. Ik weet niet of je weet waar de pink is. Een koe, toch? Ja, een jonge koe, hè? Een jonge he? koe. Gehelder. Ja. ja. Ja. Dus die, maar die staat die, die... in een sloot en die beet hij een heel stuk vlees uit zijn oh. achterste billen. Nou zeg. Ja, en niet zo'n klein stukje, dat werd er gewoon uitgescheurd. Want Marelle Hij was helemaal gek die hond. Ja, het was een valse hond, je zei de het al. De boer kwam erbij en we hebben met ons drieën de koe naar de boer toegebracht. En die had daar een soort slachthuis, de melkkamer was dat dan. En daar hebben we de koe afgemaakt en uh, doodgestoken. En daar is die geslacht. En die is later verdeeld door de boer. En bij ons is die in de vriezen gegaan. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft hadden jullie wel wat extra voedsel? of Ja, even dat was onderduikers? helemaal het probleem. Want we zaten midden tussen allerlei boerderijen. In. Ja, dus, uh, ja, precies. Maar wat een verhaal zeg. Je ja. denkt dat je iemand uh, ontdekt die, uh, die slechte dingen in het uh, schild voert... En ondertussen ja. is het gewoon de koe. En die... het mooie ervan is dat de mensen die ondergedoken waren... die ben ik voor vier, vijf maanden geleden ben ik die tegengekomen. Oh ja? Ja. En uh, die zijn inmiddels 3, 94 jaar. Ja. 95. En dan kwam ik mee aan de praat heel toevallig. En die zei vrek, waar kom je vandaan? Want ik hoor het aan je stem. En ik zeg, nou daar en daar kom ik vandaan. En ja, nou, ja, ik ben uh, bij mensen in huis geweest. Die hadden bij ons in huis gezeten. En haar oudste zoon, die ze nog had, die er ook bij was... Ja. Die was uh, vijf jaar jonger dan ik. Die was erbij en die was bij ons in de voorkamer geboren. Wat een bijzondere ontmoeting, zeg. Ja, heel erg. En dachten zij met, met uh, respect aan jullie terug? Ja, zeker, zeker, zeker. Ik heb, ik heb uh, al de oorlogsverhalen uh, van, van die periode, die ik, uh, ja, ik hoorde er altijd, want er werkten ook nog acht mensen bij ons in de oorlog, en er werden luchtbanden gemaakt voor de fietsen. Door acht mensen. Ja. En die heb ik allemaal opgeschreven, die liggen bij TV Gelderland hier in. In Arnhem. Aha, dus wat dat betreft, heb je die verhalen? Uh, dat, dat, uh, dat is op de afdeling afgestoft. Oh, op de afdeling afgestoft. Ja, de, zo heet het boek, hè? Oké, oké, oké. Afgestoft. Oké. Okay. Dus en ik wil nog wel even zeggen, ik heb er wel een heel mooi geloof aan overgehouden. En wat voor geloof is dat, Jan? Een hondengeloof. Een hondengeloof? Een hondengeloof. Ja, en wat is dat dan? Dat het vlees beter is dan de botten. Ja, dat heb je aan dit, dit verhaal, heb je dat uh, bij wijze van spreken ook uh, mooi je gestaafd. Het, ja, ik snap hem Jan. Denk eens goed na en uh, dat zal je uh, heel veel klachten weghelpen voor je keel. Nou, dankjewel Jan. Ik ga erover nadenken en ja. ik bedank jou voor je, voor je verhalen over En als je de het eens lezen wil, bij de TV in Gelderland ligt die... En, en daar ligt afgestoft en daar staan alle oorlogsverhalen in. Ik denk zo'n dertig. Jan, Jan, dankjewel dat je een paar van die verhalen wilde delen met ons. Goeienacht nog. Oké. Okay. Dag. Doei. We blijven in Gelderland, want eertijds woonde in Arnhem in de Tweede Wereldoorlog mevrouw Lodi Vesky. Goeienacht. Dag mevrouw. Dag meneer. Ja, uh, ik... En je weet gewoon, gewoon, heel veel mensen hebben veel meegemaakt door die oorlog natuurlijk. Ja. Maar ik zal dus maar een klein stukje uh, uh, uh, verhalen. Ja. Uh, het was dus uh, de dag van 9 op 10 mei. Het was al heel spannend. Uh, we, we wisten niet waar we aan toe waren. Ik woonde in Arnhem. Mm -hmm. En we woonden vlakbij de Rijnbrug. En de Rijn dus. Ja. En ik werd dus s nachts wakker. Alle vroeg, toen op 10 mei... Yeah. En het moest om een uur of vijf of zo geweest... Een half vijf, ik weet het niet meer precies... Nog een geweldige knal. En toen werd de Rijnbrug opgebrazen. Want Dat woorden we vlakbij. Dat yeah. is de brug over de Rijn. Yeah. En... Uh, nou, ik, weet ik, ik sliep met twee, weisjes, met twee zusjes op de kamer. En uh, toen ben ik op een gegeven moment... Naar, naar beneden gegaan... En dan hadden we beneden hadden we onder, uh, achter de nog serre. En dan waren dus, eh, uh, het was het glas hier en daar uh, uitgevallen vanwege die knal. En dan deed ik dus heel voorzichtig een een open. En ik keek naar boven en dat was schitterende lucht, zonnig en alles. En dan zag ik er op een grote verbazing, wat ik dus nog nooit gezien had, uh, parasitisten naar beneden komen. Holoze parachutisten. Dus ik zag die, die, die, die, die parachuten met van die bolletjes eronder te bubbelen. Ik denk het zal niet waar zijn, dat zal niet waar zijn. Ja, maar het was wel nou waar dus. En u beseft ja. meteen wat er aan de hand was, mevrouw Lodjeweski. Wat zegt u? U beseft meteen wat er aan de hand was, dat de Duitsers ons land waren binnengevallen. Ja, toen was de oorlog dus is uit, uitgebroken. Maar dat besefte en, u ook meteen op dat moment. Dat was die mij. Ja, ja. Ik was, ik was mijn verjaardag. Ik zou veertien jaar worden toen. Ja, ja, ja. Hoe heeft u die dag, uw verjaardag, toen verder beleefd? Nou ja, die verjaardag dat was van uh, uh, uh, uh, uh, geen vriendinnetjes en dat al, allemaal niet. Een moeder had nog wel wat lekkers. Maar uh, wij, wij, wij hadden daar het hoofdhebber in daar staan. Want de, toen nee. we uit de raam keken op een gegeven moment. toen zagen we de stoottroepen dan binnenkomen. vlak langs de huizen, langs de uh, hekjes van de tuinen. van de huizen liepen ze. Helemaal ja. in elkaar gedoken met het geweer in de, in de aanslag. En uh, uh, liep, liepen ze langs die huizen. Dat je wist je gewoon niet wat je zag. Het was ook een film, maar het was echt. Ja. Het, en... was ongelofelijk. het was ongelooflijk, het was ongelooflijk. En als je dan veertien bent. Ik ben in een Joodse familie. Ja. En uh, ik wil daar dus niet al te veel over, over uitweiden. Maar toen kwamen we naar de hand. Kwamen dus al, al die, die, die, die, die, die, die dikke Bertha's. die, die, die wij ook nog nooit gezien hadden. Van die, uh, dat zwaar geschud, kwam allemaal over de, over, de, over de weg heen. Met ik weet niet hoeveel soldaten. Dat, we, dat we dachten nou ja. Dat, dat kan ons ontleggen, dat je nooit aan zoiets. Nee. En dat was alleen maar aarde, maar dat binnenkwam. Ja, ja, ja. En als je dan veertien bent, hè, uh, hoe, als je dan veertien bent, hè, ben je dan bang of vind je het ook wel spannend? Ja, je of, hart of, klopt in je, in je lijf heel, heel, heel verschrikkelijk. Ja. Het bonkte uh, in, in je lijf heel, heel, heel verschrikkelijk. En mijn vader, die, had dus, die was het voorzanger van de Joodse hebben die ging s'morgens anders altijd naar de, voor de ochtenddienst naar de synagoge. Maar ja, dat dat natuurlijk allemaal niet. Hij was echt heel, heel wit. En ging toch maar gebeden doen. En. en, en, en, en, en dus mijn, mijn moeder, die is naar beneden gehouden, die heeft wat thee en het ontbijt uh, klaargemaakt. Klaar yeah. En uh, we, moeten, we moeten toch wat eten. We, we weten ook niet zo lang of dat allemaal duurt. Nou, dat was dus de eerste dag uh, van, van de oorlog. En uh, na de oorlog, toen werd dus ook gevraagd uh, of uh, uh, de, de arbeiders. Uh, waar, waar mogelijk uh, soldaten op wilden vangen die, die de oorlog hadden meegemaakt. Uh, yeah. uh, weet ik nog dat wij twee jongens uit Brabant hebben wij uh, in huis gehad, om een paar dagen om een beetje bij te komen. Uh, if, uh, uh, we hadden geen douche nog in die tijd, maar we kregen gelegenheid uh, om zich te wassen. Met we hebben, water heeft moeder verzorgd en alles en nog wat. En, en dat ze zich wat op konden frissen en ze kregen eten. En uh, toen hebben ze verhalen uh, verteld van wat ze mee hebben gemaakt in, in, in, de, in die dagen. Ja, ja. En uh, ja, ja. Ze, ze, ze, de, de, alles rolde over elkaar. Ze wisten gewoon niet hoe ze moesten vertellen en dat ze dus ook uh, uh, water hadden verloren, hè? Ja, ja, en dan, je dan hoor je dat. Dan hoor je en waar die ver... zij precies gevochten hebben, dat ja. weet ik beslist niet. Nee. Maar het moet in de buurt van, van Arnhem zijn geweest. En had dan had je Arnhem Westen voor het zeven dan had je dan. dan, dan was je zo of oh. zo met de grens van Duitsland. Ja, u zat natuurlijk heel dicht bij dus, de grens uh, inderdaad. Vandaar dat ze heel heel makkelijk het eerste. We uh, zijn ook gewoon geschud bij uh, Arnhem naar binnenkwamen En die parachutisten, ik vergeet het van mijn leven lang niet. Nee, dat kan ah, ik had, me heel goed oh, voorstellen. Al ja, 14 jaar, ik had dat nooit zoiets gezien. Nee, nee. En mevrouw, mag, mag ik u vragen, misschien is het een heel onbescheiden vraag... als u geen antwoord wilt geven, moet u dat ook niet doen hoor. Maar uh, hoe is uw familie de oorlog doorgekomen? Nou, niet goed hoor. Niet goed. We hadden dus zes kinderen. Ja. En we zijn dus met z'n met drieën teruggekomen. Eén broer, één zusje en ik. Mm -hmm. Dus met inderdaad... Uh, en, en de andere allemaal niet. En één... Mijn, mijn, mijn één broer die teruggekomen is, uh, zijn verloofde, ze waren al ondertrouwd, dus ook niet teruggekomen. Dat hele gezin uit Amsterdam is niemand van, van, uh, van teruggekomen. Nee. Dus uh, hij bleef maar wachten en ging maar kijken naar lijsten. Want er kwamen na de oorlog. kwamen er dus in, in die gemeentes waar dus nog een Joodse gemeente was, of waar nog iets was van een gebouw. Uh, waar je. Uh, en daar werden dus lijsten opgehangen van. Uh, die ze gemeld hadden dat ze, dat ze er nog waren. Ja, ja. Maar ik zat in het Enschede toen. U ik was in het Enschede ja. En dat was bij mij in het gezin, was, uh, het gezin wat ik later kwam, want ik heb een paar verschillende gehad. Uh, Daar was dan ook nog een kindje van anderhalf jaar. Die was er ook heel schattig. En dat was dus ook een hele afleiding. Omdat zij, dus, er natuurlijk, opbevangen was er allemaal. Vraag stelde. Ja. En uh, de, uh, ja, je moest dat dan ook altijd, want er werd dus ook geweest ook behoorlijk gebombardeerd geworden. Vooral op het allerlaatste, want het was dicht bij de grens. hè en dan lieten ze die ja. Engelsen, lieten dan de bomen iets te fok vallen. In plaats van over de grens kwamen die er dan in Ja, ja. Toen, dat hebben we dus uh, toen daar, daar allemaal uh, mee, mee, mee, mee gemaakt. Nou, en dat kindje van anderhalf jaar. die, uh, die is. Uh, la, die, de, de, de, haar ouders zijn teruggekomen. ze dus heeft er nog een broertje bij gekregen. En uh, haar, haar ouders, en zij. Zei, in Israël. Uh, ga, uh, zijn ze gaan wonen. En u bent na ja, de oorlog. dus uh, na jaren. Dat heb ik haar dan gevonden. en ik ja. dus daar opgezocht. U heeft nog steeds contact met die familie? Ja, maar. Wat mooi. Uh, ja, zo is dat. Uh, en alles wat je, wat je, wat je geloofde. He, het het geloof in de Allerhoogste. Dat staat alles wat te wankelen. He, want ja. we hebben nou Pesach, de Joodse, Joodse Pasen. En ik eet er wel matsjes. Het is dagen. Maar ik heb altijd nog moeite om naar de, de synagoge te gaan. Ja. Je hebt en ik moeite om. Dat zeggen zo. Daar heb ik nog al die jaren heb ik, heb ik daar nog last mee. En ik heb in het Oogstreef 2,5 jaar in het centrum 45 gezeten... dat eh, alles eens goed op een rijtje te krijgen. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, dat u daar behoefte aan, aan had. Nou ja, het ging op een gegeven moment nee. helemaal niet meer, hè? En dan, dan mag ik is, u... Uh, nou, hoe dus oud ik toen op binnen vind ik ben ben 85. Nee. En dat is toch wel een jaar geleden dat ik daar... Uh, dat, dat, dat ik dan was gek. Kijk, bij zo was het 12 of zo, denk ik. Die ja. 67, 77. Iets van 1980 denk ik mm -hmm. dat geweest. Mevrouw Lodi mag, mag ik u tenslotte vragen? Het is bijna weer 4 en 5 mei. Um, hoe kijkt u uit naar die herdenkingsdagen? Met alles wat u heeft meegemaakt nou. met de familieleden die u bent kwijtgeraakt, maar ook met die nou. eerste ervaringen, die eerste dag dat die oorlog uitbrak daar in Arnhem? Ik, uh, ik... Ik ga, ik ging dus altijd nog naar de Schouwburg en in, de, in Amsterdam voor die voor die herdenking op de Joodse herdenkingsdag. Ja. Dan ben ik er altijd heen gegaan. Want ik zit nou helaas in een bejaardenhuis naar een uh, Wat kreeg ik nou, eh? Uh, op mijn hoofd. Oh. Ja. Ja, dat heb je altijd op je lijf, op de helft van je lijf, maar ik krijg het op mijn hoofd. Ja, wat op de pijnlijk. helft van mijn hoofd. Ja. En dat is al 2,5 jaar geleden. En ik ben nooit zonder pijn. Ik, kan, ik krijg het, iedere twee maanden krijg ik een pijnbehandeling. Dom. Dom. En eh. Uh, en daarom uh, kon ik niet weer terug naar huis, want ik heb, ik heb ontzettend gehaald dat ik niet weer terug kon waarbij geflat in Woerden woonde ik. Ja. Waar ik uh, uh, plezierig woonde en mijn vrienden had en uh, uh, een zangclub en uh, ja, prettige dingen. En verder ging ik naar Utrecht als een iets het leven was. Ja. En de... Uh, dus, dus u kunt ja, ook niet maar... meer naar die, naar die herdenkingen in de Hollandse maar Schouwburg. Moet, moet Ik vind het wel zinnig om... Die, die vierde mei, ja, die moest gewoon doorgaan. En uh, uh, een heleboel mensen, die, die, die, die leven al niet meer natuurlijk... ook nee. die in het verzet hebben gezeten... En, maar die vierde mei, zegt u? Maar ik vind wel ook dat de kinderen op school, die het een heel wonderlijk verhaal vinden, die kunnen er geen voorstelling mee maken uh, hoe dat is als je er, altijd in alles alles was, was, was goed en, en, en, en je zat goed in je vel en je had je huis en je had natuurlijk wel eens wat een mooie uh, uh, je, maar je, je voelde je beschermd en ja. Ja, nou ja, goed. En met, met, met de, de vierde klas van de Mulo, die heb ik dus, uh, ik heb de hele tijd heb ik van de pbr cursus gehad. Omdat ik nog geen nog in Mulo in Arnhem, een Joodse Mulo. En toen kwam die er in januari 1941. Uh, dus toen, met, met de stoomvaart, hebben we toen dus toch nog uh, uh, naar het examen kunnen uh, uh, werken. En ben ik zo maar geslaagd. Ja, toen bent u geslaagd in, in die ja, moeizame oorlogsjaren. Ja, na, na, oor, na de oorlog uh, moest en uh, toen ben ik meteen in de verpleging gegaan. Ja. Ja. Dat ik was net negatief geworden. En toen mocht ik uh, van de noodwet race, de, de, de leerlingen die mochten eerlijk, eerder in de verpleging. Want alles was onder 20 jaar voor. Hè? Maar in uw dat geval is, mocht u dankzij die noodwet eerder de verpleging in. Mevrouw Leuvesky, ik zou nog veel langer met u door willen praten, maar ja, het is bijna twee uur. Niet, dat kan wel niet. Maar ik uh, uh, ik, ik... ik vind het dus, dus zinnig dat hij, dat dat, dat, zolang zo, zo, zo als het kan, dat, dat, dat het herdacht moet worden. Dat ben ik helemaal met u eens, zeker ja. nadat ik uw verhaal weer heb uh, gehoord. Dank u wel voor, voor uw herinneringen, nou, mevrouw Ludweskind. Het, uh, het gaat u dag goed. Dag. Dank u wel. Dag. dag. En wij sluiten muzikaal af, deze aflevering van Casa Luna, met de muziek uit de, de film Zuskind over Walter Zuskind, die zoveel de, uh, Joodse kinderen gered heeft... uit die Hollandse schouwburg. Een film die op mij heel veel indruk maakte. Muziek uh, geschreven door Bob Timmerman en Nando Eweg... en hier uitgevoerd door violiste Janine Janssen. De muziek uit de film Suskind uitgevoerd door violiste Janine Jans het werd het bijna twee uur. Dank weer voor het luisteren vanavond naar Casaluna voor het meepraten. Heel graag tot morgen, dan praat de Frank Dumosh hier in Casa Luna met Roel Becker. Want morgen verschijnt zijn boek Marathonlopers Rond het Binnenhof over het functioneren van topambtenaren. Straks klinkt de nacht anders hier op Radio 1 dankzij Roel Koenigs. Heel veel genoegen daarbij. En namens ons allemaal hier in het Huis van de Maan nog een goede nacht.